en in Jezus Christus is zijn enige geboren zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Macht Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neer de adelaar ten derde dagen wederom opgestaan van de dode opgevaard en hemel, zittende ter aan God, de zarmachtige vaders, Waar ik kom ik zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof, in de heilige geest. Ik geloof. Ene heilige. Algemene. Christelijke kerk. De menschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleesers. En in eeuwig leven. David Psalm worden op de zangmeester, ik heb den Heer lang verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd en mijn groep gehoord. En hij heeft mij uit een ruisende kou, uit moederig slijk opgehaald. En heeft mijn voeten op een ratsteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt en hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, in een lofzang onze golde. Vele zullen het zien en vrezen en op den eer vertrouwen. Wel zalig is de man die den eer tot zijn vertrouwen stelt en niet omziet naar de hoofdvaardigen, en die tot leugen afwijken. Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn uh, ze menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Gij hebt geen lust gehad aan slacht, slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij door het doorboord, brandoffer en offer hebt gij niet gehuist? Toen zeide ik: zie ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o oh mijn God, om u welvagen te doen. En uw wet is in het midden, mijn ingewands. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. En zie mijn lippen, bedwing ik niet. En Heere, gij weet het Uwe gerechtigheid bedek ik niet in het middenmijnse harte. Uwe waarheid en uw hel spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw betrouw verheel ik niet in de grote gemeente. Gij, o Heere, zult uw barmatigheden van mij niet onthouden. Laat uw weldadigheid en uw trouw mij gedureiglijk behouden, Want kwade tot zonder getal toe hebben mij omgeven. Mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen. Dat ik niet heb kunnen zien, zij zijn verder dan. De haren mijn zoon en mijn hart heeft mij verlaten. Het <coughs> we u, Heere, mij te verlossen, Heere, haast u tot mijn hulp. Laat hen tezamen beschaamd en schaamrood worden. Die mijn ziel zoeken om die te vernielen. Laat hen achterwaarts gedreven worden en te schande worden die lust hebben aan mijn kwaad. Laat hen verwoest worden tot loon en de beschaming die van mij zeggen ha, ha. Laat hen u vrolijk en verblijd zijn alle die u zoeken. Laat de liefhebbers u zelfs gedurende zeggen, de Heere zij een groot gemaakt. Ik ben wel alendig en ondruchtig, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder, o mijn God, vertocht niet. Onze hulp. Zij in de naam des Heeren, Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen had en eeuwig leeft, en nooit of immer laat varen. De werken.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 En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborenen uit de doden, de overste, der koningen, der aarden. We <tieft> <tieft> <De, tieft> hebben aangaande de lijdenstoffen in zijn aanvang tot voortgang in dit avontuur nog vervolgstoffen. Waarbij we hun aandacht in het morgenuur al een ogenblik bij hebben bepaald. En ik u andermaal voorlezen uit het heilige evangelie van Matthäus. Dat zestiende hoofdstuk. Van vers 21 tot en met 23. Waar de Gods godsouders leiden. Van begon Jezus zijn discipelen te vertonen. Dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem. En de veel lijden. Van de ouderlingen. En de overpriesters. En de schriftgeleerden En de worden. En ten derde dagen opgewekt worden. En de peters hem tot zich genomen hebbende begon hem te bestraffen zeggende Heere, zijt u genadig dit en zal u geen zins gezien maar hij hem omkerende zeiden tot Petrus gaat weg achter mij, achter mij. Satan mij. Gij zijt mij een aanstoot Want gij verzint niet de dingen Die God zijn Maar die der mensen zijn Of zover Vraag vooraf van de voorlichting des schrift In spreken en luisteren Dat het niet kwaad zij heer Dat kwaad is vragen Of het u nog behagen van ons kwaad te genezen, te reinigen, te heiligen, in het bloed Jezus wat de kwaadste goed maakt, en de vuilste rij maakt, en de goddeloos rechtvaardig maakt. Dat goddelijke waardehoudend en waardeblijvend, vers en levendig bloed dat altijd blijft doen wat het al ouds gedaan heeft de schuld de zonde de vloek het oordeel den dood de toorn, de gramschap de vloek der wet wegnemende en een oceaan van verzoening door voldoening aanbrengende met de houd van uw goddelijke recht. Gij verliest er niets bij om uw kerk te zaligen. Gij verliest er uw woord, uw waarheid, uw recht en uw ere niet bij, maar des te meer verheerlijk, dat uwe deugden ongeschonden geopenbaard mag geworden en verklaard in deugde schenders, die zichzelf door hun zonde met eeuwigheidswonden verwonden, en nimmer meer genezen kunnen worden, dan in de wonden van een eeuwigheidspersoon, van een persoon der eeuwigheid, die eens wezens God is met de Vader en de heilige geest. Die ons in dit avontuur en uw taai geduld nog samenbracht. In uw huis, mocht nog eens een bedehuis zijn, noodhuis, Schuldhuis. een huis van vernedering, van verootmoediging, een huis van lering, van bekering, van onderwijzing. Een huis van inleiding door het geloven. In het voorwerp des geloofs. Mocht nog eens een huis zijn. Waar gij u thuis is nam. In de een of in de ander. Of mocht vernieuwen. Verlevendigen. En versterken. Uw komst mocht in de avonturen. U wordt overlees geworden, woord, met kracht toepassen, anders blijft net voor ons liggen, En wij vergeten en verliezen hetgeen van hebben. Maar als u het ter hand neemt en het daar brengt waar het wortelt, dan zal het zijn vruchten naar buiten openbaar. Want elke boom wordt verkend aan zijn vruchten. U mag in het avontuur en in de uwe de hoogste plaats is nemen. Dan geef zijn we. u. Uw naam is zijn in het avontuur beter dan oden. Ja, uw naam mocht zijn. In uitgespotten en ingespotten ook. Daarom hebben de maagdoen u lief. Gij mogen Sion bezoeken met onderwijs van Sions koning. Dat de weg naar de hemel door u is uitgedacht. En dat moet u goed zijn. Want al wat u uitdenkt is goed. Want gij zijt goed. Gij zijt zelfs volmaakt dat uw weg doorgaans voor uw kerk te smal is, dat zij omdat wij te breed in de wereld liggen, en te breed met de wereld liggen. Maar wordt uw kerk ook smal gemaakt, dan is de weg naar de hemel breed genoeg, om God te prijzen, te loven en te verheerlijken. Mochten de heilige heimen des verbonds Genadelijk open, heb hebt het uw volk en uw knechten beloofd, die heilgeheimen des verbonds te openen. Dat opgerond door die bloedborg, door die borgen des bloeds, die welke de kabinetten en de schatkameren de schoddelijke welbehagens ten goede hebben geopend. Voor hen die niet anders konden verwachten. Als weggedaan te worden. Laat eens luisteren tot vernieuwing voor het eerst. Waarbij vernieuwing. Laat de waarheid eens geheiligd worden. Tot vernedering. Rootmoediging Heer. Trek nog eens hard door de kracht des geestes. Laat uw woord nog eens zijn dat goddelijke woord. Dat waar het is en dat waar het blijft en tot waar het gemaakt wordt. In de harten der hoderen. Gedenkt onze zieken ernstigen en minder ernstigen. Geheiligd alle noden tot uw ere. Lenigd alle smatten tot onderwerping en vereniging. Het is voor u niet te wonderlijk. Om het in zondaar met u eens te maken. Door uw meten en onderwerping. <tie> het kruis is op maar genemen als vrucht van het kruis achter het kruis aan als een vrucht van het kruis om door de doen geheiligd te worden aanschouw ze nog naar ziel en lichaam als kom naar de ziel bekeren en naar het lichaam genezen of zover genezen als er nu weer een weinig in en uit mocht gaan. Heer het legt alles in uw raad. De uitvoering dat zelf niet door u zelf. Hoor nog en verhoor ons nog. Om des verbonds. Om het bloed des verbonds. En laat het is trekken. Trekken. Tot de uitbreiding van uw rijk, tot lering van uw rijk. Ach kom, één tuknik en de hopeloosheid is weg. Eén blijkje van uw liefde en de moedeloosheid is ook weg. Eén woord van uw gezegende lippen en de troosteloosheid is ook weg. Aan uw komst hangt alles. Uw komst is alles. En breng alles mede dat u verheerlijkt en den zondaar van u, met u verenigt. En het mag ervaren, rusten in zijn bloem en wijs beleid. Van nu aan tot in der eeuwigheid. Um, van de 69ste tot de salm. <coughs> de salm 69. En daar hebben we het vijfde en zestiende samengevat. Ik heb mijn vlees met in de slag bekleed. Maar hoor mijn naam ten spot een spreekwoord maken. De rechter zelf doen niet aan klappen laken. Ik ben een spel van dronkaars in mijn leven. Maar heren tot u, tot u is mijn gebed. Daar is ook God een tijd van welbaar. Een tijd van gunst. Mij ter hulp gezet. Hoor naar uw trouwen en heil wat hij wordt dan mijn klaar. Ruk door uw macht mij uit het slijt, behoed, en laat mij niet verzenken. In de water, maar red mij uit de handen mijner haat uit deze kolk en diepe jammerboek. Och, laat de stroom mij over het hoofd niet gaan, maar dat uw arend geweld daar diepte stuipen, dat er de put niet worden toegedaan. Nog over mij zijn mond voor eetig sluiten. Dat is Psalm 69, 6. En inmiddels krijgen ieder gelegenheid en de af achter zonder. Bij God vandaan, wie is een leraar gelijkheid? God wordt verhoogd door Zijn kracht. Niet door onze kracht, maar door Zijn kracht. En die kracht God, die wordt altijd in zwakte volbracht. En ik denk dat zwak gemaakt om kracht te ontvangen bij de goddel opzij. Zowel het een als het ander. Want we lezen in de mond der waarheid. De Heere maakt arm. De Heere maakt arm. En zei het wel wezen hoor. En hij maakt rijk. En zij tukkel zijn. En wat hij zelf niet arm maakt, kan ook nooit door hem zelf rijk gemaakt worden. En in het arm maken, dan kan je de rijkdom niet een aantocht zien. Anders zou je zijn gelukkig. Ik ben al een beetje aan het arm worden. Zal vandaag of morgen wat rijk worden. Gelukkig. Ik ben al een beetje het ongelukkig worden. Zal vandaag of morgen wat gelukkig gemaakt worden. Zo ligt niet. Van zalig worden is geen berekening. Maar altijd. een gang. Waarin zin. En wil. En ik. Ja, gekruisd worden. God houdt niet van twee ikken in de hemel. Nee. En krachtens de verkiezing is de kerken God niet tot ikken verkoren, maar als personen verkoren. Niet als ik, als personen. Maar door de val zijn we een ik geworden. En die ik sta net in de weg om zalig te worden. Die, die sta net in de weg om een godverzoen te worden. Ja. Om dan tenslotte om zijn ik door genade te verliezen en den eeuwigen ik overtuigd. Christus, de gezant des vaders, de welk uit de ingewanden des vaders, en de vader lief, Zowel als hij door een vader geliefd wordt. Deze liefde is allervolmaakt. Daar is niets in wat niet volmaakt is. Hij leert zijn de jongeren wat nut is. Genot dat leer je vanzelf. Er staan maar al te veel op. Maar het nut daar ligt de openbaring van de uitgedachte en gewrochte zaligheid Ik denk wel eens zit zitten eten en het smaakt me dan zo goed. Dan komen ze van binnen wel eens aan boord en zeggen, moet je vertellen, wat eet je dan voor, voor het genot of voor het nut? En het moment dat ik geloof van nog meer het woord knopters goed. Is met jullie anders. Bij jullie anders. Hij is verder gebracht te zitten. Ja. Want wanneer de jongeren van Christus gehoord hebben tot welke ambten ze verkoren zijn. En waartoe ze straks uitgezonden worden, en dat hun het koninkrijk gods verordineerd is, en dan ze zullen zitten op tronen, en zullen oordelen de twaalf geslachten in Israël, dan worden ze gewaard dat God hun God is, en dat de genade ook hun geschonken is. En dat ook hun een toekomst wacht. Waarvan David zingt. Die God. Is onze zalig. Als God die zaligheid is. Daar kan niets bij. Want vol is vol. Vol is vol. Zij hebben drieënhalf jaar. Ongeveer geroepen en met hem gewandeld, hebben hem aanschouwd, elke dag gehoord en zijn wonderen gezien. Het is toch geen wonder dat ze aan hem hingen? Het is toch geen wonder? Het is toch geen wonder dat ze hem niet missen konden? Ze konden de wereld veel makkelijker missen als Jezus. Zaden zo zijn geproefd van zijn gunst, van zijn liefde en van zijn barmhartigheid. Als ze mindermaal ervaren hebben, wie zal ons schrijven? Wie? De dood niet. Het is gedood. De hel ook niet. wordt geblust. De wet ook niet. Dan zijn vloek is ondaan en tot zegeningen overgegaan. moeten hen hier gaan leren wat ze nimmer verwachten ze zijn in de belofte gered geweest, zalig geweest. De hemel aan schuld, op de hemel gehoopt en verwacht dat ze dat zekerlijk komen zullen. want het is onmogelijk wat is onmogelijk als dat zelfmakende geloven in dat en hem helst aan geloofde, Hij is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk aan mij volgende vrijheid. Ja. Ja. Dan mag Petrus het gerust zeggen in de ganse kerk. Gij zijn de niet in Christus. Gij zijn de Christus. De der welke ons ook. de der welke ons verwachtingen. Van wereld welke ons licht is. Van de welke ons leven is. Van de welke ons zijn. Het is toch niks gewond Dan die mensen die maar aan de slepen vast hielden. En konden hem onmogelijk missen. En toch moeten ze hem gaan missen om een weder te als een betalende borg, en een verzoenende hogepriester, geschat, naar het welbehagen van hem, terwijl het er in was. Gij trok met zijn jongeren op naar de plaats, waar de onheilen, waar de strijd, waar de vijanden zich opmaakten om hem van kant te maken om hem te onthouden. de welke God was, God bleef en mens geworden is die die kostelijke schat in zijn menselijke natuur draagt. Ik ben God en niemand meer. Wanneer dat zelf een aanschouwt door het geloof. Hoe kan men dan de kerk ombrengen? De welke ook dag en dag vervolgd en achtervolgd wordt. Nee door de verschrikkingen des duivels en des satans en des doods. Zullen nog ervaren bij tijd en tijd en wederom een halve tijd. Dat God dan altijd blijft een vriend van middernacht. Altijd een vriend van middernacht. En zeide tot zijn jongeren, we gaan op naar Jeruzalem. Ze gaan gezamenlijk, hij trekt ze mee, ze moeten mee. Ja. Hij trekt zijn kerk in lijden, in beproevingen. hij trekt ze. In ontdekkingen. Opdat de bedekkingen het welvaarder bloed geopenbaard zullen. Als een ook mensen lachen. Dan deden we alle verdrukkingen mis. Ik ook. Ik ook. Naar de hemel zonder tegenslag. Maar dat men me dan afvraagt Wat moet je dan in de hemel doen? Dat weet ik niet. En dan ben je in een dagtijd uitgedankt. Ben ik in een dagtijd uitgelost en uitgezocht. En dat naar de hemel gaat, dat gaat er niet voor een dag naartoe, ook niet voor een week. Als het voor tachtig jaren was, dan zeggen, nou ja, dat is nog een aardig stukje, tachtig jaar. Maar wat naar de hemel gaat, dat gaat er voor een van toe, zonder één van een zonder jaren. En dan moet de mond hetzelfde werk doen, kronen, die eenvaar levensvorst en zingen, altijd hetzelfde lied. van God en het land. Je begrijpt wel eens zoverre dat dat goddelijk is en daarvoor in de hemel moet zijn. Om dat in zijn volmaaktheid te mogen ervaren. Het is niet voor daar. En zeiden tot hen dat hij veel lijf, dat was al tegen Terebin. Dat zinde zou niet dat lijden. Nee, nee. Het is zo aangenaam in het licht leef. Het is zo aangenaam te mogen geloven dat er een van bent. Het is zo aangenaam is te wandelen in het vriendelijk licht van zijn aanschijn. Het is ook waar, het is ook echt waar. Maar ook hier zal de waarheid vervuld worden. De dagen der duisternis is niet allemaal wel veel. En dan denkt de kerk minnigmaal dat alle dagen duisteren, dat alle, ja zelfs even duisteren Christus voor een kleine ogenblik heb ik u verlaagd. Waar de kerk een gevoel dat ze voor eeuwig verlaten. Alsof hij nooit meer weerkeert en nooit meer terugkeert. Van waar is dat wankelen nu aan zijn woord? Van waar is dat twijfelen nu aan zijn belofte? Heeft hij ooit gelogen? Is er ooit iemand bedrogen met hem uitgekomen? Is er ooit iemand omgevallen met zijn woord? Ik heb hem nooit gevonden in de buik. Maar waar komt dat dan? Omdat de zonde ertussen komt. En die zonde die zegt mens. U, u bekeert uw een belofte aan een anderen. Aan werkzame, Aan arbeidzame, Aan gelovige, Aan vertrouwende, Nee mens. Je hebt mooi heel niet op Dat u een mens met mij genaamd. Kijk daar ga ik. Daar ga je. En als je nou niet ziet, dan zul zie je geen belofte meer. En als je hem dan, dan durf je niet meer te geloven ten belofte, niet? En zaterdag hebben nergens meer schik van voor als dat je niet gelooft. En niet vertrouwt. Dat je zaterdag schik Die zwankelen dan al alle fundamenten eruit. dat hij veel lijden moest en naar Jeruzalem gaan moest. Van wie? Van Petrus? Nee. Oh nee. Van zijn jongeren niet. Als aan de jongeren gelijk naar ze naar Arabië gegaan. Wat van Jeruzalem. Aan de vluchten, Aan de vluchtende. Ze voelden aan dat het in Jeruzalem niet goed zou gaan. Dan voel je ook aan. Dat je alles afzoekt in jezelf. Om een weg te krijgen. Zonder verdrukken. Want je wilt ontlopen. En je ontlopen is juist het lopen in je verdrukken. Zal maar één bewijs. Als je eens samen wel 27 leest. En David is. In helderheid. En zekerheid gezalfd niet met een kruik, niet met een kruik. Maar gezalfd met een hond, dat kan wel eens een in vallen in een hond. Jawel, jawel. Dat kan je makkelijk. makkelijk zijn: even... kijk, die bui die is goed gevallen, zeg. Ik kan nog niet tegen dat erop staat. Daar, wat daar zit, heeft het ook zitten een stukken litteken. Die bui was al twee, drie keren gevallen in die hond. Maar, dan wordt David de verdrukkende moe. En dan keert hij het aangest. Dan werd hij in houten je kap en hij vindt een ijverige. Dan verlost hij zichzelf van Saul. Maar hij dampte dezelfde des te dieper in. Door een koning van aangest. Een van de grootste weldaden is Sionist als Sion dragen mag wat er opgelegd wordt. Als Sion genade mag krijgen om te dragen, en in een donker op licht mag wachten, en in de verlating uitzien naar de gemeenschap. En onder alle strijd is uitziet naar de overwinnaar, waarvan David zegt, Gij, gij zijt verwinnaar van de strijd en geeft u voor den zee. Hij zult vele lijden zich van de ouderlingen, van de priesters en van de schriftgeleerden. Dat waren de kerkvaders. Die werden gehouden voor de kerkheiligen. Die werden gehouden voor de bewaarders van de kerk. Voor de verzorgers van de kerk. En zonder ook de ouderlingen. Meest de eerbaasten en de achtbaasten uit de stam van Juda. Dewelken in Joodse raad Samen kwamen zeventig mannen. Plus even. Den voor. die zelden hen, die hem met de overpriesters veel lijden Daar zal die veel van lijden. En dan volgen de overpriesters. De verzoeningsoperanden staande tussen God en het volk. Wij zouden zeggen de keur van Israël, de keur van Israël. Die raad van 70 die werd aangezien als de godzaligste raad, de godvrezendste raad. En toch in die godvrezende raad, daar leefde het kwaad zeer diep, ontzaggelijk. Waar we nog wel eens nader op terugkomen, vervolg van de stoffen. En de schriftgeleerden, dat waren ze die roken naar Ezra, naar een hemia, werd verklaard, op dus werd openbaar. En het getuigen ze verklaard in de komst van de zonen David, de ware Messias. Daar zou die vele van lijden. Dus de godsdienst zouden hen gevangenen. De godsdienst, daar zou die de moeder lijden. De godsdienst zou hem dooden. Onze godsdienster. Mijn godsdienster. Als nu tollenaren en zondaren Christus laten gaan met zijn jongeren. En deze kerkvosten die omsingelen hem tot veel lijn Ontnemen hem van zijn jongeren. En vervolgen hem ten dode toe. Er is geen godsdienst die genade niet vervolgt. Er is geen godsdienst wat de genade niet haalt. Er is geen godsdienst wat de zonde niet bedekt. Er is geen godsdienst wat altijd zichzelf zoekt, Waar de godsverezen boven alles staat. Schuldbeleid en zonde laat en baremattigheid ontvangt. Ja. Wij kunnen nergens beter van verlost worden dan van onze godsdienst. Heel zwaar waren, Dat is wel Want het is meest een godsdienst naar ons verstand, om ons te kunnen begrijpen. En dat niet begrijpen, kunnen ja. het? Om het ook maar weer laten gaan. En de mensen wil het zo graag begrijpen. En dan zouden wij het zo willen begrijpen dat als er een mens die, die genade krijgt, die moet vrolijk zijn en vrolijk blijven, dat is een bewijs dat die genade heeft. En de schriftuur leert ons het tegenovergestelde wat ook die godvrezende leendeboer zeiden toen ze vragen hoe naam. Dan zei leendeboer. Zoveel neer. Zoveel op. Ik zou laatst zeggen. Sta er eens even stil. Nou zou dat nog wel gegaan hebben. Voor die jongeren. Als daar alleen maar bij lijden gebleven had. Want hoe smattelend je lijden is. Als je dan toch maar weer doorkomt, Als je dan toch maar weer uitkomt. Maar als je lijden naar de dood gaat. En als je lijden in de dood trekt, Ja dan gaat de deur dicht. Dan gaat de deur dicht. De dood doet alle deuren dicht. De dood doet alle deuren dicht. En dat sloeg bij de jongere des te meer in. Peter zo. Hij zei in de dood. Dan is alles dood. Onze roepen ook, onze omgangen ook, onze verwachtingen ook, dan is alles dood. Zou haast zeggen, Petrus: de kortste weg naar het eeuwige leven is de dood hier en het leven daar. En de bevinding van de kerk is eerst dood en dan leven. Eerst een vonnis en dan een vrijspraak. Eerst verloren en dan behouden. Je vrijspraak legt net achter je vonnis. En je hemel legt net achter je het, legt er net achter. Maar je moet de hel passeren om in de hemel te kunnen komen. Je moet het ons passeren om een vereinspraak te kunnen ontvangen. De dood moet aanvaard worden. Wil hij die het eeuwige leven is verklaard en geopenbaard. Als maar niet gezegd en gedood. Want toen stond alles stil. Zij is met ons ook verloren. Dat is met ons ook verloren? Als u de dood in gaat. Want u neemt de belofte mee. U neemt uw profetische bediening mee. Voelt u nou een weinig aan. Hoe vast ze gesnoerd waren. Uitbanden de zeven verbond. Aan dit gezegende verbondsel. Waaruit ze zulk een onderwijs ontvangen heeft. Dat hij een lief gehad heeft met een weergaloze liefde. Kan hij ze dan verlaten? Zal hij ze nu dan prijs geven? En gedood. Dat deed het de, durven. Had hij dat maar niet gezegd. Als ik ze en dan naar Leiden verhoogd. En dan naar Leiden gekroond. En dan maar leiden een koninkrijk. Nou, dus aan. Dan komen we er toch door. He? Maar nu zegt hij. En geduld. En dat voelde Petrus ook goed af. Hij zegt, als dat waar is. En dat waar wordt. Dan schiet er voor ons ook niets meer over te doen. Dan schiet er voor ons ook niets meer over als een grap. Wel Petrus. Kortste weg man om eens andere te worden. De kortste weg man. Om van een schuldenaar te worden. Een schuldenaar aan vrijgenaam. Maar de volk ziet het. Ze willen ze graag zien. En blindelingsvolg is meer als willen zien. Ik durf dit geen twee keer te zeggen. Dat durf ik niet. Omdat er zelfs zoveel amank gaat. Maar. Hij lost hun bezwaren, hun noden, hun doden. Met dat ene kleine regeltje op. En ten derde dagen. ...opgewekt wordt, wel aan Peter, dan ben je er toch... ...kom het toch uit je doodman, kom het toch uit je grap... ...want hij zal opgewekt worden, dat kan je best mee doen... ...dat is toch ook een belofte, dat is toch ook een belofte Peter... ...dat hij den derden dagen opgewekt, dan brengt hij alles mee... ...dan brengt hij je mee, je leven mee... ...dan brengt de gemeenschap mee, de vrede mee... Dan brengt hij alles mee. Want hij is overgeleverd om onze zonden. En hij is opgewekt tot op onze rechtvaardig maken. Ze hebben het gehoord alsof ze het niet gehoord hebben. Ze merken dat heel veel op. Er kunnen woorden vallen in je leven. Die je maar net, maar net En dan zoveel twintig jaar pas op zijn plaats komt. Nou deze zult ook het verstaan. Ze kunnen worden vallen in het zielsleven van de kerk. Waar we dertig jaar overheen gaan. En dan zal het plaats gezet. Werd. En dat altijd weer vervult. Maar wat ik nu doe, versta ik niet. Maar na deze zult je het verstaan. Maar dan blijft er altijd een hakend gemis. Een hakend gemis. Dan zullen ze bij alles wat ze ontvangen zeggen, ja, maar, er ligt nog een zaak. Ja, maar, daar ligt nog wat onvervuld. Daar ligt nog een stuk in ons leven. En laat het gemis van de kerk die groter zijn is te bezitten. Laat de verloste kerk bezitten zonder gemis. Daar zijn ze voor in de neem. En de strijdende kerk is gezond in een levend gemist. Waarom? Wat is een levend gemist? God is een levensoverluid. Roept mijn ziel er heilig uit. Wanneer zal ik wederkeer En zien het aangezicht mijn ziel. Dat is een levend gemist, Een gemist wat voortvloeit uit een geheiligde kennis. Uit een geheiligde wetenschap dat overblijft met daden die gezegd, ah, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de eer geven. Ja. Die leidensweken, ze zijn zo leerzaam in haar stoffen, omdat ze lijn recht tegen de mens heen gaan. en dan ze recht uit naar de een deugde gods gaan terwijl ik door het lijden van Christus opgeluisterd zijn. En ten derde dag, almoed, je blijft niet in je blijft niet donker, Petrus, nee, nee, ten derde dagen opgewekt wordt, als de verslinder van de dood, als de ware Paracratum, de ontmachter van de macht der wet. En de ontmachter van de slang. Ontmachter van de zonden. Ontmachter van Satan. Den groten slangen treden. Den ware, paren kraten. ik, ik ben. Die ik ben. En blijf die ik van eeuwigheid geweest ben. Dit is het heil, jong en oud, dat nooit vergaat. Mochten tot ons leren. We zijn er nog, we zijn er. We leven nog, we leven nog. We zijn nog in de mogelijkheid. Om de schellen van de hoge te maken verliezen. En door een goddelijke, wonderlijke balsen. Deze drie dingen te aanschouwen. Ten eerste onze zijn rechter, goddelijk in zijn rechtvaardigheid. Ten tweede om en een totale verdorven staat, dat waardigheid, En ten derde om die gezegende middelaar. De schoonsten aller mensenkinderen. Te mogen aanschouwen. In zijn dierbaarheid. In zijn beminnelijkheid. In zijn schoonheid. Daar wil het betuigt, Al waren je zonden. Zo rood als is scharvelaar. die zeggen wil. Ge voor mij nooit te vuil. Ge voor mij nooit te slecht. Ge voor mij nooit te goddeloos. Dat was een evangelietaler. He? Zijn toch waarlijk evangelieklanden? Kies op, die zeggen wel. Ja. Hoe zal ik het zeg. Want er wordt zo makkelijk misbruik weer van gemaakt. Maar in het bedrijf van de zonde, is de meeste zonde. de minste zonde. Een eendlange verdoeming is waar, omdat ze tegen God is. Maar, we er nog iets aan. Wanneer we in het stuk van de gericht zonder komen, dan kan je nooit te veel zonde nooit te veel. Dan mag je de meeste hebben van ooit in op de wereld geweest is. Dan mag je de grootste zonden zijn die ooit deze aarde veranderden. In het stuk van de rechtvaardigheid heb je alleen maar zonden nodig, alleen maar schuld, alleen maar broek, alleen maar een ene oordeel. Nou, je alleen maar nodig rechtvaardig verloren. Jij zegt maar hoe komt dat? O, wat de weer je brengt hem beneden. Ja. Als hij daar brengt, ja. Ik heb ook mijn gezegd, net als u, daar kom ik nooit. Nee, daar kom ik nooit hoor. Ik had er ook nooit gekomen. Als mijn benen niet gebroken waren, mijn armen niet. En tenslotte als een totaal verdorven mens in de gekruiste armen van meneer Jezus. Terwijl. Ja. Ja. Maar zou dat aan mij gebeuren, dat weet ik niet. Maar hij kan het wel doen. Ja, jazeker. zeker. Maar ik denk dat we meer te schoon zijn dan te vuil zijn. Als een mij nog één schoon plekje heeft, dan word je niet geregeld. Maar eerst dat witte plekje ook nog maar zwart wordt. No, nou, nou, nou. Wat is een witte plaats waar nog een beetje aanhangt? Dat is je gebed. Je verzucht in je. Je ademt toch. En als dat nou alles afgesneden wordt, dan verliest je een adem en dan krijg je een adem uit. God door Christus en ontvangt een erfdeel God zijn eeuwige leven. En Peter is dat gewoon en voelende hoor, dat ik het goed gevoeld heb. Hij heeft goed gevoeld dat Christus zei en gedood wordt. Had hij dat maar niet gezegd. Dat had nog een beetje gedragen kunnen worden. Dan hadden ze er nog een beetje doorheen kunnen zien. Ze zeggen ja, aan het eind van het lijden verblijf. Aan het eind van de verdrukken komt tot de Dat kon ze nu niet zeggen. Want ze hadden gehoord en gedood worden. Dat greep ze aan. Dan geeft ze van alle kanten, dan dan alles mis zijn. Zal dan alles mis zijn? Is er dan nooit wat waar geweest? Heb me dan in mijn roepen nog bedrogen? Heb me dan in de uitkomsten, die me zo menigmaal beloofd en geopenbaard zijn, Zijn dan al de beloften van Matthäus 5 allemaal verloren? Ze zijn zus en zal zijn zo is dat dan allemaal van mij geweest? Is dat dan nooit van God geweest? Heb ik dat dan maar genomen? Heb ik dat mijn eigen machale gemaakt? O God, heb ik mezelf bedrogen? Heb ik het nooit gekregen? Heb ik het gestolen? Dan komt die ker in de verdieping van Psalm 139. En wat staat daar? Doorgrond en kent mij, dat niet het uwe, maar het mij. Zou toch geen wonder zijn, Edwin? Als we straks met de leugen in onze rechterhand staan voor een gesloten poort, de zee. Zou toch geen wonder zijn? Aan me straks bedrogen staan bij een gesloten deur. En dat we kloppen. En men zou roepen. Ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Zou het dan geen echte wedergeboorte geweest zijn? Ik weet toch, heren, hoe zo onder ging. Ga je er weer opgehaald ik weet toch hoe diep dat ik verloren was en ga u zelf doen met de van uw woord Ben Bent toch verblijd geweest door u wat ook in u en uitzienende om u te mogen ontvangen? Is dat dan allemaal te vergeefs geweest? Zijn dan al die tranen die ik gestopt heb, allemaal te vergeefs geweest? Had ik dan wel een Moab kunnen blijven en nooit de reis naar Kana moeten maken? Zet nu als een huigelaar eindigen. Zet nu als een leugenaar aan het einde komen. Zullen ze straks zeggen van die man: Die man heeft ook geprofiteerd, maar op zijn sterfbed, daar is wel openbaar gekomen dat die goddelijk was, maar dat het allemaal duivels was. Dat allemaal van zijn eigen, dat nooit van God geweest is. Nou, nou, wanneer deze zaken ons hadden gaan raken, dan zelden wel bij tijden een geweld openbaar nu ziet, Oh God, hier hebben we het bedrogen, zeg het maar. Ben te van haar die hebben. Ontdek oh, me dan maar. Zeg het maar, heren. Is nooit van u geweest, alles van mij geweest. u nog, klein nog, zou nog kennen. Maar wat er ook tegenover komt. Een innerlijke vijandschap tegen de weg. God moet nou zo donker, moet dat nou zo zulke benaderen. Moet er nou door zoveel ellende heen van een hemel van koper en een hart van ijzer? Moet dat er nu zo naartoe, dat ik wel tien werelden zou willen geven voor één zucht en ik heb hem niet? Moet er dat nou zo diep door, dat ik wel duizenden zou willen geven voor één en echt een echte traan en ik heb hem niet? En ik heb hem niet. Zet nu voor eeuwig in de verhouding omkomt. Zit nu voor eeuwig met de steden hard wegzinken. En het oordeel God zijn daar voorheen. eeuwig. Je krijgt van geliefde. Een werk werkzaamheid mij de Waarvan de waarheid zegt, en ten dien dagen zullen de en koninkrijk de hemel in nee met geweld. Met geweld. Wat is dat voor een geweld? Ik moet met een paar woorden proberen te zeggen. Wanneer dit goddelijke geweld in uw ziel op zijn hoogste komt, dan mag God u verzoenen en je laat je door Christus verzoenen. Dan mag God je naar de hel wijzen. En je laat je door Christus uit de hel halen. Ja, ik dat nou eens zien kom. ik dat nou eens zien kom. Dat dat gebeuren zou. Dan zou ik zeggen, alsjeblieft. Dat moet je niet zien. Dat mag je niet zien. En dat zal niet één kind van God zijn. Nee. Van waar dat is hem bij de arm neemt. Het was geen geloofsarm hoor. Het was een arm van ongeloof. Van onkunde. Van blindheid en van schande. Misschien heb je hem ook wel. En in ieder geval. Is hij bij elk mens te vinden. Ongeloof. Onkunde. Vijandschap. En verzet. En dan laat die lieve borg. Zichzelf een nee, ja, hij laat zich meenemen. Door Petrus. Buiten het gezelschap. Want Petrus heeft hem wat te zeggen, dat wil hij onder vier ogen doen. Petrus moet hem wat meedelen. Dat hoeft Johannes niet te horen. En Thomas ook niet. Dat wil Petrus strikt bij de zoek. Als je tegen je broeder wat heeft. Preek met hem. Plaat Tussen beiden. Niemand erbij. Peter wilde er ook niemand bij. Hem. Hij neemt hem zo bij de naam. Ik ga eens even mee. Ik ga eens even mee. Ik heb wat te zeggen. Ik heb een mededeling te doen. Zou Jezus niet. Ja, dat is een lam. Dat Dat is een lam. En lam kan je makkelijk meenemen. En lam laat zich ook meenemen. Daar is een lam voor. En wanneer dan Peter hem uit het gezelschap gaat? Ik zie het tegenaan om eraan te beginnen, geloof ik dat. Ik zie het tegenaan. Want wat staat er dan? Simon begon hem te vragen. Wat dat billig geweest. Die vroeg aan een nader oplichting en verklaring. Dat had ook recht geweest. zegt, ach in Jezus, we bestaan dat dit. Maar wil je dat nader uitklaren? Wil je dat nader openbaren? Dat is gezond. Dat is gezond. Er is een profeet in de hemel. Ik zou nu weten wat hij nu weet. Hij is de oploster van alle raadselen. Ten meerdere Daniel, den knoopombinder. Tussen God en de zonde. Maar Peter begint hem te bestraffen. Nou, nou, nou. Zal God dat dragen? Want Christus is God. Zal Christus dat verdragen? Zal zijn geduld zo taai zijn dat hij zich laat bestraffen? Door een mens die de eeuwige straf verdient. Zal hij zich laten bestraffen, die de schepper is van hemel en van aarde? Zal hij het toelaten? Ja. Ja. Ja. God laat het toe dat u hem tegenspreekt. God laat het toe dat u meent dat u het beter weet. God laat het toe dat je tegen zijn wegen twist en murmer in. En u zelf dat tegenstaat. Laat dat niet toe. Dat laat niet toe. Gelijk we dat lezen van Azen. Nijder op de goddeloze ziende de voorspoed. En onverenigd met zijn tegen. Gij begon hem te bestraffen, zeggen de heren. Dat kan niet hoor. Nee, dat kan niet hoor. En dat gebeurt niet op. Zijt u genadig, hebt toch mildere gedachten over uzelf. Hebt toch wel gedachten over uzelf. Gebehoeft die angst van sterven niet te hebben. Gebehoeft de angst van de dood niet te hebben. Gebehoeft angst van alle vijanden niet te hebben. Want. Gij zult geen zin sterren. En dan is die man. Die zo even genaamd wordt. Salus zijn geen Simon Barjona. Dan wordt tegen dezezelfde man. Als een kind van God genaamd. Een kind des duivels. Ja. Waar was Peter zijn doelden. op de weg was dat de tweede Adam viel. Om de tweede Adam te laten struikelen. En om raad God te vernietigen. En het voornemen God te doen sterven. En het welbehagen God. Onvervuld laat. Hou wat Petrus aan Nou, nou. Nou, nou. Ja. Yeah. ...zal geen zin zo zijn, Petrus? We zijn er ook nog. Omdat u er bent, Petrus, moet ik sterven. Omdat u er bent, Petrus. En al mijn volk, trek ik op naar Jeruzalem. Ik neem zijn schuld mee, hun zonden mee. Ik neem zijn verdoemenis mee en ik beklim de heuveltop van Calvaria en daar maak ik met de hele op voor anderen. En een wat gij hebt gelijk, wat gij ongelijk gemaakt heeft door mijn bloed en door mijn dood. Ja, wonderlijke oh, taal. O ja, wat zei hij? Christus wordt boos. Wat zeg je? Wordt Christus boos? Wordt Christus toren? Ja. Christus vergramt zich op zijn kind. En dan wil ik dit noemen, geen richterlijke toren, goed luisteren. maar een evangelische toren. Een evangelische gramschap. Is die de jouw uit? Is er? Wat zegt de profeet ervan? Ik zal des Heer gramschap draaien. Dat is een verbondstor. Dat is een verbondstrams. En die heeft altijd dit einde. Die krijg je tot u nut. En hij eindigt in het genot. Zeg het eens in een zak volk. Stek het eens in een Een evangelische toren. Door het net zo lang tussen waar te vinden. En zal tegen vergeten je vrij maken. In de eeuwige liefde gods. En de dood Jezus. Ja. Gij zeide tot hem ga weg. Stuurt hem weg. Alsof hij zei ik wil je niet voor me zien. Ik wil je niet voor mijn aangezicht zien. Ik wil je ook niet meer over. Gelukkig dat Christus zei waar hij naartoe moest gaan. Hij zei, gij behoort achter mij te zijn en niet voor mij. Ik behoor te volgen, ik behoor u niet te volgen, maar gij behoort mij te volgen. Gaat er weg. zich, ach gelukkig. Eén hey, wat goddelijk geduld met zijn kerk. Dat er in ieder gaat te en wordt, vervloekt, Wederstreven, hardnekkige, weder spannige zondaar. Zal ik dan dood voor u sterven? En dan nog zoveel lente van jou gekomen zoveel verdriet, zo kan het nog in de weg staan. Als ik de weg ga om je met God te verzoenen. Zou haast in zeven zeggen: zeven. Zeven. Gij zijt mij een aanstolsen, gij zendt mij een ergernis. Gij staat mij in de weg en daarom zet hij mij uit de weg, want zijn weg is naar Jeruzalem, zijn weg is naar Golgotha, zijn weg is sterven, zijn weg is begraven, zijn weg is opstanding, zijn weg is zitting aan de rechterhand des Vader. Gaat de weg. Achter mij. hij satan. Dat kan toch ook. Laag aflopen met Gods volk. Ja. Dat nou diezelfde man. Die zo even hoorde. Zalig zei Gezien van Barjona wat er verder volgt. Dat is dezelfde man. Waar je nu van zegt. Achter mij satan. Maar ge zijt me een hindernis, ge zijt me een aanstoot, ge zijt me een ergernis. En dan wil ik. Maar toch altijd, altijd die tijd, man. Maar... Dan wil ik er dit alleen maar bij aansluiten, Eden. Wat een werk moet Christus doen om de schuld schulden schuldenaars te betalen? Wat een werk moet Christus doen, niet dan zonder ze toe zullen laten om ze te laten rijdigen, te heil. Wat een arbeid heeft Christus om zulke tegenstander, te voorstander te maken door zijn bloed. Want de kerk houdt hem tegen, houdt hem tegen. En hoezeer zij hem tegenhouden, hij gaat door, want dan zal ze door zijn dood en bloed voor eeuwig behouden. Wij dan als vijanden, hè, wat er verder komt. Achter mij gestaan. Gelukkig dat hij achter Christus gezet. Hij werd niet weggeworpen. Hij werd weer teruggezet. Hij werd weer achteruit gezet. Dat hebben we meestal tijd nodig hoor. We hebben veel nodig achteruit gezet hoor. Als die kinderen. Ze zijn dan nog zo onder de 10, 12 jaren. Dan hebben ze minder man nodig. Jij is terug, zegt. Jij is een keer die achteraan En hij wordt Petrus achteraan. En dan moet je mij niet vragen: wat of die lieve jongen gevoel zal hebben. Hoe beschaamd. Hoe schaamrood dat hij hier een ogenblik geweest zou zijn. Genoemd een duivel. Genoemd een satan. Genoemd een slang. ...genoemd en sta in de weg. En dat door de mond erwaard. Innerlijke schaam... ...geeft Heer zijn ziel bezet. Want gij verzet die de dingen die des geestes gods zijn. Peter, je ziet je schuld niet. Wat wel anders. Je ziet je zonde niet. Je ziet de reinen van godswet niet. Je ziet de volmaakheid van de geschonden deugde gods niet... Daarom stelt ge uzelf tegenover. Maar zoudt ge die zien. Dan hoor ik de nood in je hart. Verzoom de zwaarderschuld. Die ons met schrik vervult. Simon, Simon. De Satan en een zeer te zitten En dan zegt me wel eens. Ja. Ja, maar. Peter bedoelt goed. Waar staat dat? Waar staat dat? Dat nou, Peter dat is zo lief bedoeld en dat is zo goed bedoeld hè? staat dat? Als Peter zie sire had gelukkig wat hij aan het doen was, dan had God met eerbied gesproken voor één dag valiet gegaan. Maar nu zou Simon valiet gaan. En zien we een bankroutie, uitgenaam, Uitgenaagd. Gezaligd. Wat is in de weg staan? Een andere weg willen hebben, Niet met de weg eens zijn. Een andere weg die makkelijker is. Die wat lichter is. Die wat makkelijker voorkomt. Niet altijd van het ene ziekbed naar het andere. Of altijd van het ene beproef naar het andere. Dan moeten ze een beetje tussenpoos tussen zijn. Vertel mij eens. Hoeveel tussenpozingen heb Christus gehad. Hoeveel verademing heb Christus gehad. Mijn ziel is bedroefd. Tot en dood toe. En dan moet hij zijn kerk uit de weg zetten. Om zijn kerk te slaan. Moet hij hun wil vernietigen. Om ze door de vaders Tot een eeuwige zaligheid te brengen. De jongen. Hadden. De heren mochten dat leiden. Van die gezegende mania door de Heilige Geest. Nog plaats maken onze harten. Plaats maken onze ziel, Want ik weet geen andere weg. Ik weet ik ook geen andere weg. Niemand kan een ander fundament leggen. Als het fundament. Wat de profeten en Christus gelegd hebben: een bloedfundament. Je zegt ja, man. Het lijkt mij toch dat die weg eens makkelijker zou zijn. Als er toch niet zoveel onheil aan verbonden waren. Zelfs je anders zeg. Zelfs je anders Als Gods volk op haar plaats is. Dan is ze net zo blij met het onheil. Als met het heil. Is het waar? Ja. ja. Als Gods kerk. Is mag zien. De noodzakelijkheid van zijn lijden en van haar lijden. hij zei ze, Heer, hier heb je mij. Ik ben u. U doe mij mij. Maar goed is er nu ook. Dan zegt hij, ik zal onder de roede doen doorgaan. En brengen onder het landers gebond. En dat we dat lijden van Christus, jongens en meisjes. Mijn medereiziger naar de eeuwigheid. Van voornemen waren Om dat weer van stap tot stap te volgen. Omdat de kennis der zonden zo weg is. Omdat de kennis van Gods wet zo weg is. Omdat de kennis van het evangelie zo weg is. Daarom hadden we gedacht. Om dat lijden van Christus. Stap voor stap na te gaan. Opdat dat een iederlijk gehoord. De waardigheid van dat lijden. Ach, jongen, nou. Ik moet eindigen. Maar laat ik dan dit nog aanhangen. Wat zegt zeventig jaar lijden bij het eeuwigheidsverblijf? Ja. Wat zegt het verlies van de wereld bij de eeuwige winst in Christus? Wat zegt dit lijden wat tijdelijk is? Bij het licht erin. waar waarvan je opgetuurd. Daar zal geen inwoner meer zijn. En verder vol, En daar rusten. Dan duizendmaal geslagen. Dan straks voor eeuwig verslagen. Dan liever duizendmaal benauwd. Dan straks voor eeuwig benauwd. Dan liever. Duizendmaal gekastet en straks en straks. En je thuis komt, en je thuis mag komen, En de blijdschap des vaders, des Zoon en des Heilige Geestes. Je eeuwige rust, dan denk ik dat ge hem het meeste zal herkennen en zal bedanken voor de smartelijkste wegen. Voor de pijnlijkste ontdekking. Daar zal David niet meer roepen. Mijn zoon Absalom. En verder vol. Daar zal Jeremia niet meer klaar. Waarom zou het gemeen zijn. Dat is een leuke nacht. Daar zal. Zijn ganse kerk. Vraagvrij. En vredig voor vervoerd. Voor jongen ook. Had ik dit lijden van die zoete bloedborgen. Je aan mag prikken. God mocht het erin prikken. Door zijn woord en door zijn geest. Hopende, het is maar 14 dagen. Maar tot wederzien. Want het is net tijd genoeg om gezond te zijn. Maar net tijd genoeg om in die tijd ziek te worden. En net tijd genoeg om in die tijd te sterven, En dat is het ergste liefde. Dat sterft niet. Maar sterven buiten bloed. Dat is eeuwig sterven. Door sterven. Nooit meer op halen sterven. Maar sterven door bloed. Dat is het sterven afleef. Voor eeuwig gestorven zijn. Naar een land. Zonder rouw. Maar ook zonder berouw. Er is geen rouw in neem, Maar ook geen berouw. Ze wandelen in de witte klederen op bloed gewassen. Voor het aangezichten gods. Amen. Ach, zegen uw woord. O vlees geworden woord in ons allerhetten. Die door liefde de vijandschappen in uw kerk overwint. Uitwint en inwint. Om zich ten einde te laten drijven in de wateren van genade om als goudvissen door een opgelegde gerechtigheid in koningsvijver te mogen zwengen. Heilig en rein in den vijver, van uw heiligheid in de maat eindigende tot een heerlijk heerlijkmaking ten leven. Doe verzoeningen spreken en luisteren, en zeggen u naam hartelijk dank voor uw genoten, hulp en de lichaam en ziel beiden. Laat ons nog een ogenblik tot uw eren en tot bekeren van jong en oud. Uit genade om Jezus willen. Amen. 119 vers 86 u en behoedt u. De Heer doet zijn aanschijn over uw lichten en geeft u genade. De Heer verheffen het licht zijn aanschijns over u allen en geven u zijn vrede. Amen.